In zijn weblog zegt Bos dat Hamer een honds-moeilijke baan doet in heel zware tijden en dat ze de steun heeft van hem en partijvoorzitter ploemen. De positie van Hamer staat onder druk door de slechte peilingen voor de PvdA. Kamerlid Samson schreef onlangs in een mail aan zijn collega's dat de PvdA in een deplorabele staat verkeert en dat de fractie niet in staat is het tijd te keren. Volgens Bos is dat niet de juiste discussie. We willen het hebben over banen, eerlijk delen, oeroesgang en goed onderwijs schrijven. Bos sluit zijn weblog af met de woorden en nu aan het werk allemaal. De Poolse president Kaczynski tekent zondag het verdrag van Lissabon. Dat zegt een medewerker van de president. Polen is met Tsjechië het laatste EU-land dat het hervormingsverdrag nog niet heeft getekend. Kaczynski had al gezegd dat hij zou tekenen als de Ieren in het tweede referendum ja zouden zeggen. En dat deden ze vrijdag in ruime meerderheid. Het UWV slaagt er niet in om jong gehandicapten, de zogenoemde WA-jongers, aan een baan te helpen. En dat moet zo snel mogelijk veranderen, vindt de Tweede Kamer. Volgens CDA, PVDA, SP en VVD zijn er genoeg bedrijven die WA-jongers in dienst willen nemen, maar loopt het bij het UWV-spaak. Dat komt onder meer door bureaucratie, communicatieprobleem en gebrek aan begeleiding. Ook zou het UWV de wa die bij de instantie in de kaartenbak zitten niet goed genoeg kennen. De partijen gaan er bij minister Donner op aandringen dat het UWV beter zijn best gaat doen. De inflatie in Nederland is in september licht gestegen van 0,3 naar 0,4 procent. Vooral vliegtickets en kleding zijn iets duurder geworden. Benzine en voeding werden goedkoper, meldt het CBS. Het weer, droog en geregeld zon, middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Dit was...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 For today, oh, but I'm.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 Sun. I feel you touch me in the pouring rain and the morning.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 Wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, er is spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Ik ben verre van de player, dus speelde het op Vroeg Vroeger mijn eerste date ergens in een café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aan, gewandeld, Een overduidelijk geval van elegantie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 is wat ik zei tegen haar Die veertig dagen, die werden veertig maanden We ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen halen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 is fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch Shhh. Het ritme van samspoort zie You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose If the rock of far from